In Polen zijn zes mensen opgepakt voor hun rol in de verkoop... van een chemieconcern, onder wie twee ex-bankiers van ING. Het aandeel van de staat werd voor 150 miljoen euro verkocht... terwijl het drie keer zoveel waard was. Ook een voormalig onderminister van Financiën is aangehouden. Het aandeel kwam terecht bij het bedrijf van een Poolse miljardair... en die zegt dat de prijs wel eerlijk was. Een deskundige die het rapport over de effecten van meer vliegverkeer... op Lelystad Airport zou doorlichten, heeft zich teruggetrokken... Hij is getrouwd met de directeur van de commissie die het rapport gaat beoordelen, ontdekte de krant De Stentor. De beoordeling zou onafhankelijk moeten zijn. Over het rapport is veel te doen geweest. Door rekenfouten leken vliegtuigen minder lawaai te maken dan ze in werkelijkheid doen. De deskundige zegt met zijn vertrek de schijn van belangenverstrengeling te willen voorkomen.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 Het weer op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan een winterse bui vallen. En lokaal kan het ook glad worden. Overdag aardig wat zon. Maar in het zuidwesten ook wel kans op neerslag. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Linda Hessel. Goedenacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het nachtradioprogramma van de Evangelische Omroep... waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Vannacht draait het om uw ervaringen, herinneringen en belevenissen. We horen graag van u. Bel ons op 0800-1121... of stuur een gratis berichtje naar de Radio 1-app. Vandaag wordt er in de Eerste Kamer gestemd over de nieuwe donorwet... Door deze wet zou iedereen in Nederland automatisch donor worden... tenzij je expliciet aangeeft dat je dat niet wilt. Dit zou volgens initiatiefnemer Pia Dijkstra een mooie manier zijn... om meer potentiële donoren te krijgen. Voordat het zover is, bespreken wij in Dit is de Nacht... ervaringen en feiten rondom orgaandonatie met drie ervaringsdeskundigen. We worden steeds ouder met elkaar... en willen zo comfortabel mogelijk oud worden... Waar de afgelopen jaren veel bejaarde tehuizen de deuren sloten, is de vraag gekomen naar wat nou de ideale in, woonvorm is om oud te worden. Steeds meer alternatieve woonvormen worden in het leven geroepen. Denk aan ouderen met een zorgbutler of senioren die bijvoorbeeld samenwonen met studenten. Ik praat er vanavond over met Jaap Wiegers. Krijg uh, je, je microfoon aan, zetten. nacht. Goeiedag nacht. Je bent actief bij de landelijke vereniging gemeenschappelijk wonen... en je bent bewoner van een woongroep met andere ouderen? Ja. En ik mag je zeggen, heb ik begrepen. Ja. Super, dank je wel. Landelijke vereniging weet. gemeenschappelijk wonen van ouderen. Van ouderen, Vrijf mijn ouderen. excuses. Ja, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen, want het gaat met name om ouderen. Ja. We gaan er straks nog veel meer over horen. Links van mij zitten Sylvia Schaaphuizen en haar dochter Tiersa... Sylvia en haar gezin wonen in een zogenoemde kangaroo Wat inhoudt dat de moeder van Sylvia bij hen inwoont. In eerste instantie allebei je ouders, je vader is overleden... nu alleen nog jouw moeder. Ja, dat klopt. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat kangaroo-wonen precies oh. inhoudt. Dat is wel in ieder geval een hele leuke naam. Maar ik had eerst een vraag aan jullie. Wanneer moet iemand eigenlijk gaan nadenken... over een plekje waar die persoon zijn of haar oude dag wil spenderen? Ja, wat is het goede moment... Het beste is daar zo rond je vijftigste mee te beginnen te denken. Want dan heb je de tijd om iets te ontwikkelen. Ja. Als je een groepswoner van ouderen een project op wil zetten... dan heeft dat meestal een looptijd van tenminste vijf jaar. Dus als je op vijf vijftig begint, dan ben je al bijna zestig... als het eindelijk gerealiseerd is... Dus je moet er op tijd mee beginnen. Ja. Dat is eigenlijk de tip die we meteen eventjes mee kunnen geven. Sylvia, ik zie je knikken. Ja, daar ben ik het inderdaad wel mee eens. Uh, ik denk ook dat op een gegeven moment als je wat ouder wordt... en de eerste kwaaltjes verschijnen... dat uh, de mens zo in elkaar zit dat hij daar dan ook over na gaat denken. Ja, ja. Dat wil niet zeggen dat je dan meteen actief van alles moet regelen... maar dan ben je daar wel mee bezig, denk ik. Wat mag ik vragen hoe oud je bent? Of een schatting, als je het eh, niet precies wil zeggen? Nee hoor, dat mag. Geen probleem. Ik ben uh, 47. 47. Ja. Dus voor jou komt die tijd er bijna aan om daar eens over na te gaan denken. Ja. Ja. ja. Nou, We gaan het zo meteen nog veel meer hebben over wat nou de... nou Misschien is er wel de perfecte vorm voor ouderen. Of zijn er meerdere vormen, uh, woonvormen waar ouderen goed zouden kunnen uh, wonen op hun oude dag. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Ja, dat was Sting met all this time. We hebben het uh, vannacht in Dit is de Nacht over nieuwe woonvormen voor ouderen. Uh, iedereen uh, moet op den duur gaan bedenken waar uh, hij of zij uh, wil gaan wonen. En aangezien veel bejaardentehuizen sluiten... Uh, zijn heel veel mensen op zoek naar, uh, naar alternatieven. En ik heb uh, drie mensen bij mij uh, in de studio, waaronder Jaap. Jaap, jij woont in zo'n alternatief. Jij woont niet uh, alleen thuis. Jij hebt voor iets anders gekozen. Wij wonen in een groep met twaalf woningen. In een groep met twaalf woningen. woningen? En wie wonen dan allemaal in die woningen? Eh, mensen van allerlei kanten vandaan. Een mevrouw die uit Amerika terugkwam en die zei van... ik zoek iets om te gaan wonen. Hé, hey, dit lijkt me een leuk initiatief, daar wil ik wel gaan wonen. En een mevrouw die terugkwam uit Oeganda. En die zei van, ja, als ik nou terug ben... ik logeer dan wel eens bij mijn moeder... maar die is inmiddels ook over de negentig. Eigenlijk wil ik wel zelfstandig, maar gezamenlijk wonen. Ja, want even voor de duidelijkheid... het zijn allemaal mensen die ouder zijn dan? Op het ogenblik allemaal ouder dan 58. Dan de jongste 58. is 58. Kijk, en zijn maar we dan... Maar toen we begonnen, ja? toen was ze nog 52. Ja. Dus jullie groeien eigenlijk uh, met elkaar mee? Ja, in de loop van de tijd de initiatiefnemers... die hebben andere mensen aangetrokken. En zo langzamerhand is de groep van 12 stellen is compleet geworden. Maar degenen die het eerste bij waren, ja, die zijn inmiddels zes jaar verder. Dus ook zes jaar ouder geworden. Want hoe oud was jij toen jij in de woongroep kwam? Uh, 65. 65. En was je een van de allereerste die erbij kwam... of ben je er later bij gekomen? Ja, ik was een van de allereersten. We waren al langer op zoek naar een dergelijke mogelijkheid om te wonen. En toen was er iemand anders uit een ander deel van het land... die in Olst een informatieavond hield over een project voor gemeenschappelijk wonen. Toen hebben we gezegd, nou, daar haken we meteen bij aan. Want dit is wat wij willen. En het mooiste is het als je het van begin af aan mee kan ontwikkelen. Want dan kan je precies je woning aanpassen aan de wensen die jij hebt. Architect, die zorgt een beetje voor de buitenkant. Maar die twaalf woningen die daar van buiten een beetje gelijk lijken... zijn van binnen totaal verschillend... Want het zijn totaal verschillende mensen die er zijn gaan wonen. Want hoe moet ik dat voor me zien? Zitten jullie met z'n twaalf in een flat? Of... Nee. Vertel eens. We hebben vier blokjes van drie woningen. Plat op de grond dus. Met een flink stuk groen eromheen. Een gemeenschappelijk gebouw. Waar we samen kunnen eten, samen kunnen vergaderen. Waar een logeerkamer is. Als er eventuele gasten zijn. Want je eigen huis is niet zo groot meer. En de meesten hebben geen aparte logeerkamer. Als mijn oude tante van 80 plus komt in een rolstoel, dan hebben we in het gemeenschappelijk gebouw... hebben we een invalide toilet. Dat was een van de eisen die vanaf het begin al gesteld werden. We, gemeenschappelijke fietsenschuur, gemeenschappelijke klusschuur... gemeenschappelijke tuinschuur. Misschien binnenkort ook een gemeenschappelijke auto. Kijk, dus op die manier delen jullie eigenlijk van alles met elkaar? Ja. En wat is nou de reden waarom je hiervoor gekozen hebt? Want volgens mij, je bent nog hartstikke fief. Je zou volgens mij nog prima alleen thuis kunnen wonen... Wat Jawel. maakt zo'n woongroep? Maar Wat is de charme? Ik charm? woonde in een huis van drie verdiepingen. Met kamers die zelden of nooit gebruikt werden. En eigenlijk veel te veel spullen. Ja. En dat... Ik denk dat heel veel mensen daar problemen mee hebben. Maar ik snap u. Ja. Uh, en als je dan samen gaat wonen, kan je dingen delen. Ja. Ik heb geen eigen tuingereedschap meer. Op een zeker moment hebben we met iedereen die er was... alle tuingereedschap op het plein uitgelegd. En zijn we gaan kijken van wat is goed, dat bewaren we. Wat is niet goed, dat gaat naar de rommelmarkt. En zo heeft u met elkaar eigenlijk één grote gemeenschapskist. Ja. Maar geen dubbele dingen meer, want dat is eigenlijk onnodig. Nou ja, drie spa's is wel handig. Ja, precies. Zodat u ook samen de tuin twaalf. kunt doen, bijvoorbeeld. En geen zeven ladders. Nee, nee. nee. nee. Heeft u nog andere vormen uh, overwogen? Nee. Wij waren niet uh, in voor een huurwoning. We zochten naar een koopwoning. En ja, ik woonde al in Olsen. En als zo'n project dan zo dichtbij komt... dan is het heel makkelijk om aan te haken. Ja, dat was eigenlijk ideaal. Ja. ja, ja. Sylvia, jij, ja. Uh, je vertelde net al, jij bent 47. Dus jij hoeft nog niet in een oudere woning. Nee. Maar jij hebt ergens wel een oudere woning. Want jij woont in een kangeroewoning. Een zogenaamde woning. Een ja. zogenaamde ja. kangoenwoning. Ja. Ik denk heel veel mensen. Een -woning, dat zegt heel veel mensen helemaal niks. Nee. Kan jij uitleggen wat het precies is? Nou ja, in ons geval is het zo dat wij wonen in een, in een vrijstaande woning. Uh, daar zat een uh, garage bij, een vrij grote garage. En die hebben wij omgebouwd tot zelfstandige woonruimte voor mijn ouders. Uh, dat betekent dat we wel dezelfde voordeur hebben. Maar sla je linksaf, dan kom je bij de woonruimte van mijn ouders in dit geval mijn moeder nog, En sla je rechtsaf en naar boven... dan kom je bij onze woonruimte. Dus de, de gang is gemeenschappelijk eigenlijk en de voordeur. Ja. Dit is niet iets wat je vaak hoort in Nederland... Nee, dat mensen dat hun eigen vaker. ouders uh, onder hetzelfde dak uh, nemen. Dat horen we vaker. Ja. ja, maar wat zorgde er bij jou voor dat je dacht... het kan niet anders dan dat mijn moeder bij ons komt? Nou, het was niet eens een kwestie van het kan niet anders. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ik ben zelf enig kind... Uh, ik kom uit Nijmegen oorspronkelijk, waar mijn ouders ook woonden. Toen ik mijn man leerde kennen, zijn wij op een gegeven moment verhuisd naar Amsterdam. Mijn man die, uh, heeft eigenlijk van het begin af aan een heel goed contact met mijn ouders gehad. En hij was eigenlijk degene die op een gegeven moment bij mij opperde van, joh, weet je, als een uh, paar pa, maanden nou straks uh, kwaaltjes krijgen, hulpbehoefend worden, wij zitten toch wat verder weg is het dan niet een idee om ze bij ons aan te laten wonen op een bepaalde manier? Nou, daar ben ik over na gaan denken. En um, uiteindelijk kwam daar het moment dat we ook met de kinderen daarover gesproken hebben. Die hebben daar ook een stem in gehad. Naast de eerste hebben we nog een zoon die uh, drie jaar ouder is. En um, nou ja, goed, op een gegeven moment dachten wij van zij waren op het voortgezet onderwijs. En we hadden zoiets, als we het nu niet doen... dan doen we het misschien helemaal niet meer. Ook natuurlijk met mijn ouders overgesproken. Die dat kan ik me ik. voorstellen, ja. <laughs> maar zij moeten dat natuurlijk ook willen. En uh, toen zij dus op het voortgezet onderwijs zaten... zijn we gaan kijken voor een woning die geschikt was... om te doen wat wij wilden. En zo zijn we in Lelystad terechtgekomen... en hebben wij die garage verbouwd tot woonruimte. Want wat zeiden je ouders toen je dat voorstelde... Nou, mijn ouders die waren erg gesteld op hun eigen privacy. Net zoals wij. En zij zagen dat idee wel zitten. Maar ook alleen als we daar duidelijke afspraken over maakten. En dat is zo gegaan. En dat is uh, ja, eigenlijk heel prettig geweest voor beide partijen. Ja. Ja. Mijn, uh, mijn oma van mijn vaderskant die woont bij ons thuis. Mm -hmm. Dan is er dus weinig sprake van privacy. Dat loopt gewoon allemaal door elkaar heen. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij een kangroo kan je daar misschien nog iets meer grenzen in aangeven. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Zij hebben natuurlijk hun, hun eigen gemeenschap, hun eigen ruimte... waar zij uh, kunnen slapen, kunnen douchen, eventueel kunnen koken. Maar dat vonden we nou weer een beetje onzin. Ik bedoel, als wij een paar meter verderop voor een gezin van vier staan te koken... en zij moeten staan koken op een twee-pits uh, inductiestelletje... dus de warme maaltijden gebruikten ze altijd bij ons... En dat gaat nu dus nog zo met mijn moeder. Maar je hebt wel. Um, nou, mijn moeder, die heeft gewoon de plek om zich terug te trekken. En wij ook. Ja. Tiers, jij bent de dochter van Sylvia. Dus jouw opa en oma die kwamen op den duur ook ja. bij jou in huis wonen. Hoe was dat? Uh, ik denk dat ik het eigenlijk heel leuk vond. Ik was 13, dus uh, ik dacht nog niet echt na over de gevolgen. En ja, ik had een hele goede band met mijn openoma en oma, mijn broer ook. Dus wij zijn allebei eigenlijk er heel positief in gegaan. Dat is alleen maar leuk. Kunnen we meer vissen, kunnen we meer met, zij, met hun doen. Dus wat jou betreft had dat grote voordelen dat openoma ja. oma heel dichtbij kwamen. Kan je nog herinneren dat je ouders begonnen, daar over het idee begonnen? Nee, ik kan het me niet bewust herinneren of zo. Ik weet wel dat ze op een gegeven moment... Hoe ik het me kan herinneren is dat mijn moeder die werkte ook in de zorg, zorg. En die... Uh, heeft altijd gezegd, ik wil niet dat mijn ouders in een verpleeghuis komen. En op die manier is het bij mij uh, binnengekomen. Dus ergens had je misschien al jaren dat je erop zat te wachten... dat er op ja. den duur zo'n oplossing ja, zou komen? Ja, er is eigenlijk altijd over gesproken. Het is geen uh, geheim geweest of uh, iets in die richting. Nee, Sylvia, weet jij nog hoe uh, zij en uh, misschien je broer ook reageerde... toen, uh, toen je ermee begon? Ja, eigenlijk ook uh, zoals Tessa het zich wel kan herinneren, ja... Ik ben enig kind dus. En uh, Rowan, zo heet mijn zoon, en Tessa waren dus ook de enige kleinkinderen en waren stapel gek op opa en oma. Dus zij vonden het alleen maar leuk dat we dat gingen doen ja. op deze manier. En we hebben hen toen ook wel verteld van goh, weet je, het, het wil niet zeggen dat het altijd leuk is. En um, het, het wordt natuurlijk ook wel anders. In plaats van dat je op bezoek gaat bij je opa en oma, um, kom je ze. 24 uur per dag eigenlijk tegen. Maar daar zagen zij geen problemen in. Nee. nee. nee. En zij waren toen wel op een leeftijd waarop wij vonden... van zij horen hier wel over mee te beslissen. Ja. ja. ja. Jaap, heb, ja. Je, heb jij kinderen? Ja, twee. Zou dit een optie zijn geweest? Kan wonen? wonen? Nee, mijn dochter woont in Australië. Oei. En mijn zoon is meestal onderweg over de wereld om overal computers te repareren. Oké, okay, nou ja, Australië was misschien een optie geweest. Daar kan je misschien ook wel lekker wonen. Maar ik kan me voorstellen zo nou, heel ver weg. Als ouder is het heel moeilijk om in Australië te komen. Oké, okay. Je okay. moet of een baan hebben. Of een grote zak met geld. Ja, ja. En anders lukt het niet. Nee, Dus vandaar de, de mooie plek in Oost. Ja. Ja. Uh, Sylvia heeft haar huis speciaal laten verbouwen. Ik heb tien jaar lang in Holte gewoond. En daar werden huizen al zo gebouwd. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook wel vaker gezien. Ja. Ja. Ja. En wij hebben ook wel naar zo'n woning gezocht. Maar dat was dan weer boven ons prijsbudget. Ja, ja. Ja. <laughs> Want Jaap, wat moet ik me bij zo'n uh, ja, al klaargemaakte kangroewoning voorstellen... Dat het een, een grote woning is en een kleinere woning daarnaast... die allebei een eigen voordeur hebben. ja En ook een verbinding tussen de twee gedeeltes... zodat je niet altijd de voordeur uit hoeft om de andere voordeur in te gaan... maar om binnendoor ook bij elkaar kan maar je toch de privacy hebt van een eigen voordeur. Ja, het klinkt vrij ideaal eigenlijk. Het, het kan gewoon wonen, bedoel je? Ja. Nou, het heeft natuurlijk nadelen, nadelen. Er zijn heel veel voordelen, maar... Ik denk dat uh, het geheim is om dit te kunnen laten slagen: uh, dat je open moet staan voor elkaar. En ja. wel afspraken moet kunnen maken. En zaken moet kunnen bespreken als je wat dwars zit. Ja. Want anders is het erg dicht op elkaar. Ja. Ja. Ja. ja. Lijkt Kangaroewo nu ook al wat? Of uh, woont u misschien op een andere plek, maar heeft u ook een mooi plekje gevonden? Of bent u op zoek naar een plek en heeft u vragen aan de gasten hier aan tafel? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een gratis berichtje naar de NPO Radio 1 app. <tomtog> Dat waren de spinners met I'll Be Around. In dit is de nacht hebben we het over alternatieve woonvormen voor ouderen. Uh, maar voordat we het gaan hebben over wat er op dit moment allemaal mogelijk is... Uh, Jaap, jij werkt voor de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen voor Ouderen. Oh, gaat het weer mis? Oh. Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van ouderen. Van ouderen, niet voor, voor ouderen. ouderen is dat anderen het organiseren... Van ouderen is dat ze zelf de regie in handen nemen... en zelf bepalen hoe ze willen gaan wonen. Van ouderen. Ik vroeg me af, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Als iemand oud werd, wat gebeurde er dan met die persoon? Mijn oma ging op haar 65e naar een bejaardenhuis... en ze heeft daar gewoond tot haar 96e. Goeiedag. Dus dat is ruim 20 jaar. Maar dat jaar... was dus wonen voor ouderen. 30 jaar. Ja, ja. En, um, want je legt daar nogal de nadruk op. Wat is oh. daar het grote verschil? Nou, wonen voor ouderen, dan organiseren anderen het. Ja. Wonen van ouderen, dan ben je in een groep en ga je zelf je eigen woonvorm realiseren. Ja. En je eigen regels bepalen. Ja. En um, zou dat nog van deze tijd zijn? Dat andere mensen bepalen voor ouderen? Zeg maar, is het heel erg van deze tijd dat ouderen het heft in eigen handen nemen... en dat nu zelf gaan organiseren? Jazeker. Mensen in de derde levensfase die zijn nog uh, vaak heel zelfstandig, en vitaal. En die kunnen ervoor kiezen om niet meer geïsoleerd in een eigen huis te wonen... maar om gezamenlijk te wonen, waarbij je dingen samen doet, samen deelt... samen optrekt, samen ja. plannen maakt. Ja, ja, want wat is de reden dat deze vereniging op werd uh, gericht omdat iemand een dergelijk project had meegemaakt in Duitsland. En is ging kijken in Nederland, zijn hier ook van dat soort groepen al. En toen groepen waar er... ouderen bij elkaar bij elkaar wonen, ja. samen dingen delen. Ja. Ja. En toen bleken er op een informatieavond in uh, 83 bleken er zo'n 40 groepen te zijn. En die zeiden van nou, we hebben ook wel gelijkluidende belangen en we kunnen sterker staan als we ons verenigen tot een groep, een vereniging voor gemeenschappelijk wonen van ouderen. Ja. En dat is opkomen voor de belangen van de bewoners. Kijken of je richting de regering het beleid kan bijsturen... zodat er meer mogelijkheden komen. De laatste tijd ligt de grootste problematiek bij de huren. Dat mensen scheef wonen, zeg maar. Dat er een woning beschikbaar is. Maar de eventuele goede kandidaat... ja die blijkt dan net te veel te verdienen. Ja, precies. Maar een corporatie mag dan de huur even ophogen... en afspreken met de rest van de groep die er woont... Van, om die mensen daar te kunnen laten wonen. Doen we de huur even omhoog? Mochten ze eventueel weggaan... dan komt hij weer in een lagere huursegment terecht. Dat er wat meer flexibiliteit mogelijk ja. is. En ook dat iemand die net te, te, te weinig verdient... Ja, nou, dan doen we de huur even wat omlaag... Ja. Zolang als die mensen daar wonen. Ja. Want is het dan zo, bijvoorbeeld in jouw woongroep... dat als het mogelijk zou zijn om de huren flexibeler te maken... dat de rest dan bijvoorbeeld ietsje meer betaalt? Weet tijdelijk? Ik, weet ik niet precies, want onze woningen zijn koopwoningen. Oké. Okay. Okay. En huurproblematiek hoor ik alleen maar vanuit andere uh, woongroepen. Ja, ja, maar dat zou dan eventueel een optie zijn. Ja. Als de woongroep zegt van nou, we, we gunnen deze meneer of mevrouw een plekje, maar die kan er niet opbrengen, dan uh, betalen wij allemaal uh, 50 euro meer. Dat is een optie. Ja, ja nou dat is de participatiesamenleving. Uh, bijdragen voor het gemeenschappelijk onderhoud verhogen we tijdelijk even. Oh ja, precies. ja. Ja. En woongroepen zijn er vanaf een stuk of zes... tot een stuk of honderd woningen. Honderd woningen? Ja. Dat zijn grotere woningcoöperaties... die dan een blok neerzetten met een hele hoop woningen. En de regie van wat daar gebeurt... is in de handen van de bewoners zelf. En is het dan ook zo dat die bewoners... bijvoorbeeld een, een bestuur vormen met elkaar... en zo nou, de dingen regelen? We ja. Wij hebben als complex koopwoningen hebben we nu een vereniging van eigenaren. En de vereniging van eigenaren is het hoogste bestuursorgaan, zeg maar. En die beslist van wat er eventueel met de buitenkant moet gebeuren... als er een keer groot onderhoud nodig is. Je bent eigenaar van een woning... plus één twaalfde van de rest. Oké, okay, dat is bijzonder. Wat is daar de reden achter? Nou, je bent gemeenschappelijk... Ja. Je wilt dingen samen delen. Je ja. hebt een gemeenschappelijke uh, deelhuis, heet het bij ons. Je hebt een gemeenschappelijke fietsenschuur. Je hebt een gemeenschappelijke tuinschuur. Je hebt een stuk gemeenschappelijke grond. Maar je bent eigenaar van je eigen woning... plus één twaalfde van de rest. Ja, dus de geval. rest valt niet onder een stichting, bijvoorbeeld. Nee. Maar dat is gewoon echt in eigendom van, uh, van de bewoners. Ja. En ja. als je je auto wil gaan verkopen dan kan je niet alleen je huis verkopen, want die 1 twaalfde van de rest die hoort er gewoon bij. Ja, precies. precies. En is er nou veel vraag naar? Er is veel vraag naar. We hebben als, ik woon dan in Olste in de vereniging Vriendenerf. Als Vriendenerf hebben we contact met nou, bijna tien initiatiefgroepen... die bezig zijn te kijken van waar kunnen we een plekje vinden... hoe kunnen we ons organiseren, wanneer gaan we eigenlijk van start... wat zijn de eerste stappen die je moet gaan nemen... Nou, dan kan je terecht bij een van de bestaande woongroepen... of bij het bestuur van de LVGO, die je ook adviseert. Want hoe ze, je vertelde helemaal aan het begin dat het ongeveer vijf jaar duurt... of vijf jaar kan duren voordat zo'n woongroep daadwerkelijk vorm krijgt. Hoe, zijn jullie het, hoe hebben jullie het aangepakt? Waar zijn jullie begonnen? Wij zijn begonnen met uh, een droom op papier te zetten. Kijken van, wat zou ik nou eigenlijk willen? En wat dromen die andere mensen in mijn groep... En komen er andere dromers bij? Wat hebben die voor dromen? Dat deel je samen. Toen we dat een beetje bij elkaar hadden. Lag dat een beetje op één lijn? Alle dromen bij elkaar? Uh, die gaan langzamerhand convergeren. Oh ja, mooi. Iemand heeft de ene droom, een ander heeft een andere droom. En je zegt: van, hé, hey, daar zitten we ook wel iets aardigs in. En dat vind ik ook wel aardig. En dan groei je naar elkaar toe. Wat was jouw droom? Ja om een uh, lekker huis buiten te hebben met een flink stuk tuin... waar ik mijn eigen groenten weer kan kweken. Wat ik al uh, 60 jaar doe. Dat was wel een vereiste. Ja. Ja, snap ik. Snap ik. En dan vervolgens schrijf je al die dromen op... en dat komt dan bij elkaar. En dan ga je zoeken naar een architect... die uh, materiaal materiaalvorm kan geven. En zeggen van nou, we willen met elkaar dat het er zo uit gaat zien. En dat komt op papier dan heb je de hele fase met de architect doorlopen... dan ga je op zoek naar een, naar een aannemer. Want ergens moet er een aannemer zijn die zoiets wil bouwen... die zoiets kan bouwen... en die verstand heeft van de duurzame oplossingen... die je binnen het project wilt. Ja. Want we hebben gezegd, we gaan van het gas af. Als je gas alleen maar zou gebruiken om te koken... dan betaal je aan vastrecht meer dan aan het gebruik. Dus dat gas is eraf gegaan. V Vrij vooruitstrevend ook... Ja, duurzaamheid. Ja. Kijken naar de toekomst. Het is beter nu het gas weg te laten dan het later weer weg te moeten halen. Ja, zeker. Absoluut. Gelijk hebben jullie. En dan op het dak een uh, enorme voorraad zonnepanelen. Waardoor we allemaal elektriciteitsproducent zijn op het ogenblik. En voor de verwarming bodemwarmte met een warmtepomp... Nou, dit is de droom van energie. alle jonge hipsters. Heel modern. <laughs> ja, heel modern. Iedereen van mijn leeftijd rond de 20, 30, die zou daar ook willen wonen. Dat mag zeker niet. Uh, in ons project niet, maar de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, die kent dat wel. Centraal Wonen heet die, LVCW, Landelijke Vereniging Centraal Wonen. Die kent ja. projecten waar ouderen en jongeren bij elkaar ja. wonen. Ja. Ergens kan ik me dat voorstellen, maar ik kan me daar ook moeilijk wat bij voorstellen. Want dan heb je natuurlijk zoveel verschillende mensen... en zoveel generaties die dan met elkaar door het leven moeten gaan. Ja, meestal zijn die groepen ook niet zo heel groot. Maar ja, je moet er een, enige consistentie in de groep krijgen. Je moet een ja. beetje samenhang krijgen. Ja. En als de groep al te groot is, dan wordt dat moeilijk. Ja, want hebben jullie expres um, gekozen voor een woongroep... waar alleen maar ouderen wonen? Ja. En wat is daar de reden voor? Ja. Je hebt allemaal ongeveer dezelfde belangen, dezelfde probleempjes, dezelfde vooruitzichten. En je staat niet zo ver van elkaar af in leeftijd, ervaring en dergelijke. De neuzen staan redelijk dezelfde kant. Op. Ja. Ja, ja. Sylvia, als je dit ja. zo hoort, jij bent ook verpleegkundige, jij ziet ook veel ouderen. Ja. Dit klinkt een beetje als de droom. Ja. Ja, inderdaad, ja, als je, zolang je. Ja, ook als je hulpbehoefend gaat worden, denk ik dat zo'n woonvorm uh, in eerste instantie heel veel uitkomst kan bieden. Omdat je elkaar daar een beetje in op kan vangen. Ja. Hadden we het net in de pauze ook even over. Hè? Dus uh, om te starten, in, als alternatief voor een bejaardenhuis, uh, klinkt dat heel erg goed, ja. ja. Maar ik vraag me wel af. Um, als je meer hulpbehoefend wordt... Hè, dus op het moment dat je blijvend chronisch ziek wordt... hoe gaat het dan in, in die woonvorm? Ja? Als je in je eigen huis kan blijven wonen... met de nodige thuiszorg, uh -huh. dan kan dat. Ja. Als er meer zorg nodig is dan gewone thuiszorg, verpleeghuiszorg... Ja, dan zal het moeilijker worden. Ja. Maar misschien kunnen er in de toekomst ook wel oplossingen gevonden worden... dat binnen zo'n complex wooncomplex, dat er ook reguliere verpleeghuiszorg komt. Ik hadde net vanavond op de radio, of het was de televisie... Uh, tijdelijk verpleeghuis wonen. Ja, dat wij ook in de ja. auto. Ja. Tijdelijk verpleeghuis ja. Dus dat je een tijdje, als je extra zorg nou, nodig hebt... Het was iemand hebt... met een dementerende echtgenote. Mm -hmm. Die man die kon het niet meer halen... want die vrouw die liep s'nachts door het huis te dwalen. En een paar dagen per week zit ze dan in een verpleeghuis zodat de maar man even op adem kan slapen, ja, kan de man precies. even op adem komen. En de andere dag is ze thuis. Ja. En de vraag is dan, wat gaat ze op termijn als haar thuis zien? Ja. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Zou dat, want tijdelijk verpleeghuis, zou dat iets zijn? Je bent verpleegkundige. Um, je bedoelt het nu vanuit professioneel oogpunt... of vanuit mijn persoonlijke situatie? Mag beide. Nou, als ik naar mijn persoonlijke situatie kijk... Um, mijn moeder die heeft vasculaire dementie. En na het overlijden van mijn vader is zij uh, behoorlijk hard achteruit gegaan. Wat is vasculaire dementie? Um, ja, dat is een, een andere vorm dan wat bij iedereen bekend is als zijn Alzheimer. Um, vasculaire dementie wordt veroorzaakt door de gevolgen van een aantal herseninfarcten. Okay. In het geval van mijn moeder. En dat betekent... Eigenlijk zoveel, het klassieke dementieverhaal kent iedereen eigenlijk wel, dat mensen hun korte termijn geheugen gestoord wordt en dat ze steeds meer gaan vergeten en terug in de tijd gaan. Bij mijn moeder werkt dat iets anders. Mijn moeder is haar um, dagstructuur ook kwijt, maar dan met name uh, haar handelingen. Uh, zij weet niet goed meer de volgorde van de handelingen te doen. Zij weet niet goed meer vorm te geven aan haar dagen. En dat is bij ons thuis ook de reden dat zij uh, naar de dagopvang gaat. Nu inmiddels drie dagen per week. En uh, um, enige tijd geleden, een week of drie geleden... hebben we ook een uitgebreidere indicatie voor mijn moeder aangevraagd. Want mijn moeder kan niet meer alleen thuis blijven... Uh, nou is het zo dat wij ook nog wel eens als gezin op vakantie willen... met de kinderen erbij. En Daarvoor had mijn moeder ook een uitgebreidere indicatie nodig... zodat zij wel kan gaan logeren in het, uh, in het zorgcentrum... waar zij ook haar dagopvang bezoekt, zeg maar. In die zin, als tussenstap... Kijk, want je zit nu dus in de situatie... mijn moeder gaat naar de dagopvang. We krijgen ook professionele hulp over de, over de vloer, wijkverpleging... Inmiddels doe ik dat dus niet allemaal meer zelf. Een volgende stap zou zijn, als wij het thuis allemaal niet meer trekken... dat mijn moeder inderdaad permanent opgenomen moet gaan worden. Daar denken wij nu nog niet aan, actief. Maar die tijd komt er wellicht aan. Dan is zo'n tussenoplossing van een paar dagen verpleeghuiszorg... wel een heel mooi alternatief. Ja, zodat ze ook Om misschien kan stuk, wennen. Precies, nou ja, wennen, wennen. In ieder geval om dat stuk uh, permanente opname nog even uit te stellen. Ja. ja. We hebben een uh, luisteraarsvraag uh, binnengekregen. Een uh, vrij praktische. Uh, ik denk dat ik uh, die het beste aan Jaap kan stellen. Wanneer je een adres deelt met anderen, word je dan gekort op je AOW? Als je een woning deelt, dan kan je gekort worden, ja. Maar wij delen geen woningen. We hebben twaalf woningen. Iedereen heeft zijn eigen huis. Kijk, dus wat dat betreft, in jullie geval is dat niet zo? Nee. Nee, ik kijk even naar links, naar Sylvia. Nee, mijn ouders uh, zijn niet gekort op hun AOW... omdat ze bij ons uh, in huis, aan huis wonen. Oké, okay, nou Jan, uh, je luistert op dit moment. Dat is dus niet het geval. Dat hoeft dus niet uh, iemand te weerhouden... om of in een woning of in een woongroep uh, te gaan wonen. Tiersa, ik was nog wel even benieuwd. We hadden het er net over, Jaap vertelde... dat er uh, woonvormen zijn waarin jongeren en ouderen bij elkaar ja. wonen. Hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Twintig. Zou het jou wat lijken in een hele grote flat? Met, uh, of nou, misschien in een iets kleinere woning met allemaal ouderen? Ik denk het niet. Omdat ja, je als niet... je als enige bent... Ja, misschien niet als enige. <laughs> nee, je mag ook wat vriendinnen meenemen. Ja, nou, Ik denk het niet, want ik doe ook een zorgopleiding. En ik denk dat dat dan te dichtbij komt. Dan is de verantwoordelijkheid vanuit mij te groot. Ja. En dan kan ik mijn werk en privé niet meer gescheiden houden. Nee. Nee, precies. Dus ik zou dat persoonlijk niet doen. Nee, maar ergens leef je natuurlijk wel nu al een hele tijd uh, meerdere generaties wonen. Volgens mij ja. uh, noemen ze dat zo. Ja. Dus je bent gewend om met uh, he, heel dichtbij een ouder iemand uh, ja. te leven. Ja. Het is een beetje een filosofische vraag, maar ik vroeg me toch af. Denk je dat je nu ook anders bijvoorbeeld naar ouderen kijkt? Ja, dat denk ik wel. Ik heb misschien meer respect omdat ik dichterbij ze woon. Uh, ik merk vooral, ook als ik met vriendinnen erover praat... ik heb een hele andere band met mijn open oma dan zij met hun open oma. Want het is niet, ook oh, ik ga zondag even op bezoek. Even dat uurtje is verplicht en dan ben ik weer weg. Ik ga elke dag gewoon koffie drinken bij mijn oma, bij wijze van spreken. Want hoe zou je je band met je oma omschrijven? Momenteel wankel, hm. omdat ik heel moeilijk met haar dementie om kan gaan. Maar dat is ook een fase, dus daar komen we ook doorheen... Want ik herken haar niet meer. Dus op dit moment is het voor mij heel lastig. Ja. Maar daar komen we ook wel uit. Ja. ja. Want als ze heldere momenten heeft, dan is het gewoon weer mijn oma. En dan is het leuk. En dan is ze gek. Prettig gestoord. Ja, precies. En dan, dan is het weer heel hecht. Net als ja, dat het vroeger dan is het was. Oma weer. Ja. Ja. ja, precies. We gaan zo meteen uh, nog veel uh, meer praten over kangoe wonen. En de verschillende vormen die, uh, die er tegenwoordig zijn voor ouderen om, uh, om in te gaan wonen. Wij horen ook graag van u. Heeft u een uh, mooie vorm gevonden? Of uh, heeft u een vraag voor uh, onze gasten? Dan uh, hoop ik dat u belt naar 0800-1121. Of dat u een berichtje stuurt naar de gratis Radio 1-app. Niets is beter dan met jou de koud trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigeren. Today. was Bluff met Zoutelanden samen met uh, Gijke Arnaert. Wij hebben een uh, beller in de studio die ik er uh, op dit moment bij ga halen. Kijk eens, meneer de Jong uit Haarlem, nee, Amersfoort. Amersfoort, oh, mijn ja. excuses. Dan heb ik dat verkeerd doorgekregen. Oké, okay. uh, ik heb een keer de verklaring gehoord dat Duitsland er na de oorlog zo snel bovenop gekomen is, omdat ze daar de gewoonte hadden om met ...vier gezinsleden... ...voor vier gezinnen... ...één gezamenlijk landhuis te kopen... ...en op die manier... Uh, ...de kosten te delen... ...dat ze een grote sociale band... ...met elkaar hebben door bij elkaar... ...te wonen, waardoor de ouderen... ...automatisch opvang hadden... ...door één van de drie... ...kinderen, zeg maar. Ja, en zou u dan zeggen dat dat... Uh, ...een ideale uh, vorm... ...van opvang is? Ja, superkangeroo, een superkangeroo, ja, ze kunnen het inderdaad ja. wel stellen. een, een hele heleboel, ja, ja, dat vond ik heel goed en ik heb het toen ook voorgenomen, ik ben een van de tien oudste jongen, één zus boven mij, eh, om te zorgen dat mijn moeder niet in een verpleeghuis hoeft te komen, dat we haar dan bij ons in huis zouden nemen, mijn vrouw en ik, maar eh, ze is 75 geworden. Maar ze is niet tot zover, ze bleef zelfstandig wonen. Maar ge, eigenlijk tegen mijn zin en van mijn vrouw hebben mijn andere broers en zusters doorgezet. Eigenlijk heeft de, de woningverhuurder, die heeft erop aangedrongen, omdat ze alleen een kleiner gezin zou worden, dat ze een kleinere woning moest gaan nemen. En dat heeft haar eigenlijk genekt. Ze is, ze, oude bomen moet je niet verplanten. En uh, mijn vrouw was zelf uh, Zuid-Molukse en daar is de gewoonte. Je zoekt de, de kinderen zoeken. Met, met het weekend het ouderlijk huis op. Het wordt een honk waar ze elkaar weer ontmoeten. Het oude ouderlijk huis. En ze wonen in allerlei hoeken van het land... Ze konden ze blijven overnachten met de kleinkinderen en dat werd er pas afgesneden doordat de, de verhuurder een beetje emotioneel uh, op de mensen drukte van mensen, u bent asociaal als u die grote woning vast blijft houden. Ja, u had er liever voor gekozen. Ja. Da, was het dan het idee dat u bij uw moeder in zou trekken of uw moeder bij u? Mm, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit als wij dat zouden doen, mijn vrouw en ik, dan in die woning van haar. dat was groot, wij wonen in een klein flatje... Maar dat ging hem om niet omdat wij dan een ander. Want verhuizen vind ik alleen maar een vreselijk genoeg. Maar dat de kinderen die wonen in Oost-Groningen, Friesland, uh, bij Rotterdam in de buurt, die konden dan het weekend overblijven. Ja, ja. Voor uw moeder was dat een betere oplossing geweest? Ja, natuurlijk. Het gaat erom hoe het voor mijn moeder was. Ik vond dat wij ervoor moesten zorgen dat zij niet in een bejaardentehuis kwam. Ja. Ik vraag even, uh, Sylvia zit hier aan tafel. Uh, meneer De Jong die zegt, oude bomen moet je niet verplanten. Eens? Um... Ja, tot op zekere hoogte, inderdaad. Kijk, ik denk dat je wel heel realistisch moet blijven. Als je op een gegeven moment in de situatie zit zoals wij... dus dat, dat mijn moeder vasculair dement is... dan moet je wel bedenken van... Goh, we moeten dit wel met z'n allen kunnen blijven trekken. Ja. En um, daar hebben we een hoop hulp bij momenteel. En op dit moment gaat dat ook allemaal prima... Maar we moeten ons wel realiseren dat als straks ook mijn moeder er niet meer is... dan moet ik wel met mijn man en mijn kinderen door. Ja. En um, ja, dat moet je dus niet gaan vergeten. Nee, nee, precies. Nee. Dus voor nu ben ik het er inderdaad mee eens. Oude bomen moet je niet verplanten, maar niet ten koste van jezelf. Nee. Maar dat hoor ik ook niet uit het verhaal van meneer aan de telefoon. Ik begrijp ook wat hij zegt... He, de molukse cultuur, dat horen wij ook vaak. Wat wij doen, zie je vaak in, in andere culturen... maar binnen de Nederlandse cultuur niet. Maar ja, voor ons is het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Want we hebben dit ook altijd zo gewild. Ja, ja, ja. Meneer de Jong, ik wil u hartelijk danken. Oké. Okay. En ik uh, wens u nog een hele fijne nacht. Ja, neem er zelf ook een. <laughs> dat ja. zal ik zeker doen. Ja. Dag. Ja. Dag. Als je een oude boom in zijn eentje verplant dan staat hij bloot aan weer en wind. Precies. Wij zijn 12, eh, 21 bewoners, 21 ja. oude bomen. En we staan samen, we vormen Sterk. een bos en we steunen elkaar. Precies. Ja. Is dat dan ook de een Oh, sorry. Oh, sorry. Dan heb je meer wortels. Ja, ja. ja, ja. Want Jaap, is dat ook de reden dat je aan het begin zei.? Het is beter om al vanaf je 55ste na te gaan denken. Want dan ben je misschien nog geen oude boom. Dan, nee, dan kan dan je, om, je nog makkelijker. Dan kan je makkelijker verplanten. Ja. Je hebt de tijd om te gaan zoeken naar een passende woonvorm. Sommige mensen willen of kunnen alleen maar huren. Er zijn projecten met alleen maar sociale huurwoningen. Er zijn projecten met gemengde huurwoningen. Er zijn gemeente koophuurprojecten. Wij zijn een koopproject. Ja. Dus een heel scala is er en zijn over het hele land te vinden. En dan gaan we eens kijken. In Oost-Groningen is iets... Nou, Oost-Groningen lijkt me wel een leuke plek om te wonen. Dus dan ga ik daar eens even informeren. GDO Den Haag, gemeenschappelijk wonen... heeft een twintigtal complexen in Den Haag... Maar ik zou voor mijn leven niet in Den Haag willen wonen. Nee. Ik ben er geboren trouwens. Dus u mag het zeggen. Ja. ja want we, kregen net, we hadden net een belletje. Um, Gerard uit Haarlem. Die zei, waar, u, waar jij woont, Jaap... dat klinkt wel als een plek waar je wel een beetje geld mee moet nemen. Ja. Dus zijn er ook plekken um, voor mensen die het gewoon minder breed hebben, bijvoorbeeld? Ja, er zijn ook complexen met sociale huurwoningen. Ja, dus dat is goedkoper. Ja, dus wat dat betreft zou een woongroep voor iedereen mogelijk zijn... mits je er op tijd bij bent. Ja, er zijn zoveel variaties mogelijk. dat uh, Plek voor iedereen. Ja, ja. Ik wil even terug naar het uh, kangaroo wonen. Uh, het uh, blijft toch wel uh, hè, de geest prikkelen, kangaroo wonen. Ja. Toen jullie op zoek gingen naar een huis, waar moest dat huis aan voldoen? Dat huis moest voldoen aan uh, voor ons zelf drie slaapkamers en een woonkamer en wel een ruime tuin was voor ons belangrijk. En voor mijn ouders moest er genoeg ruimte zijn... om ook alles erin te kunnen bouwen wat nodig is... om met privacy te kunnen wonen. Dus een slaapkamer, een badkamer, een keuken... een eigen deel uh, terras, tuin, hoe je het noemen wil... Dat zijn wel de dingen waar wij naar gezocht hebben. Ja, want het klinkt um, dat in theorie zouden zij een heel eigen leven kunnen hebben. En zouden jullie ja, bijna als buren kunnen zijn, zeg maar. Als ze ja. ook een eigen terras hadden en een eigen voordeur. Dat is een voordeur eigen deur, toch? Ze dus niet? Jullie naar links, zijn naar rechts? Of, uh... Ja, dezelfde voordeur, maar ja. de afslag naar links. Daar zit dan de tussendeur, zeg maar, voor mijn ouders. Ja. En naar rechts zit die van ons. Ja, precies. Ja. Dus jullie konden best wel gescheiden leven. als jullie daarvoor uh, gekozen hadden. Ja, ja, ja. ja. En dat was, ook, dat was ook in eerste instantie de bedoeling. Uh, alleen hadden wij niet zien aankomen. dat mijn vader vrij snel na het verhuizen al ernstig ziek werd. En dat is eigenlijk uh, zo gebleven tot aan zijn overlijden. Ja. En dat wil niet zeggen dat hij dagenlang op bed lag... want mijn vader was iemand die erg onafhankelijk wilde zijn... en graag de boel in eigen hand wilde houden. Maar op een gegeven moment werd hij ook blind... dus dan moet je sowieso al wat meer zorg bieden. En samen, mijn vader met zijn lichamelijke beperkingen... en mijn moeder met haar mentale beperkingen... rooiden ze, rooiden ze het toch nog heel aardig met ons op de achtergrond. Want dat is dus wel het grote voordeel. Als er dan iets aan de hand is... of als je iets van hun moet betekenen... je bent er. Ja. Je bent er gewoon meteen. Ja. ja. Want los van het feit dat jouw vader uh, snel ernstig ziek werd... en jouw moeder nu ernstig ziek is... Mm -hmm. waren er nog andere problemen waar jullie tegenaan liepen? Of dingen die je lastig vond? Problemen klinken misschien meteen zo groot. Nou ja wat ik al eerder deze uitzending ook aangaf... waar je op een gegeven moment wel tegenaan loopt. Voordat je hier instapt, maak je met elkaar afspraken. Um, we hebben op een rijtje gezet van... nou, papa, mam, we gaan dit doen. Wat is voor jullie belangrijk? Uh, wat is voor ons belangrijk? Hoe komen we daarin tot elkaar? Hoe maken we daar afspraken over? En daar ga je met elkaar in. En dan zijn er wel situaties waarvan je dan op een gegeven moment denkt van... Ja, maar dit was niet volgens de afspraak. Hier moeten we wel even over praten. En ja, dat zijn soms wel lastige dingen. Ja. Maar je moet ze wel uitspreken naar elkaar. Want anders heb je zo'n Emma-effect, lopen de zaken op. Oeps. En dan krijg je uitbarstingen. En dat werkt niet nee. uh, als je zo dicht bij elkaar woont. Nee, nee, nee. nee. Thierse, waren nee. er dingen um, die jij wel eens lastig vond? Uh, nee, eigenlijk niet ja nu dan met mijn oma, maar ik heb eigenlijk alles heel bewust van dichtbij meegemaakt en voor mij is dat goed geweest. Ja. Dus. Uh, ja. ja. Ik heb wel begrepen dat op den duur werd de last wel heel erg hoog, het zorgen voor je ouders. Ja, weet je wat het is? Als je zo dicht bij elkaar bent en je ouders die worden hulpbehoevender, op dat moment was er nog geen professionele zorg dus in beeld en. Als dochter word je daar dan wel heel erg naartoe getrokken. Want je wilt er zijn. Want hè, dat is waar we met z'n allen voor gekozen hebben. Je wilt er zijn. En dat is een proces. Daar groei je in. Daar word je in meegezogen, zeg maar. Tot het moment dat jouw man en jouw kinderen... en jouw huisarts tegen jou gaan zeggen... en vrienden van Gorsheel... neem je niet een beetje te veel hooi op je vork. Um, Onthoud even dat je ook nog een eigen gezin hebt... En dat is een moment waarop je even goed naar jezelf moet kijken. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar dat heeft mij wel doen realiseren van ja, dat is zo. Als mijn ouders er straks niet meer zijn... Sorry, daar ging even wat mis. Mijn excuses. Dat geeft niet. Als mijn ouders er straks niet meer zijn... moet ik wel met mijn man en mijn kinderen nog door. En dat was toen voor mij ook het moment uh, waarop we in overleg met mijn ouders en met mijn gezin hebben besloten om professionele wijkverpleging in te schakelen. Om ons te ontlasten. Ja. ja. ja. ja. Terza, wanneer merkte jij en je moeder nou wordt het echt te veel? Ze was alleen nog maar bezig met de zorg voor mijn opa. En uh, ik zag het tussen mijn ouders minder gaan. Die hadden voortdurend ruzie over dat zij alleen maar met mijn opa bezig was en mijn oma. En ik en mijn broer kregen niet meer de aandacht die we voorheen kregen. Dus ja, we zagen gewoon dat zij steeds meer daar was. En nou. als wij iets vroegen, was, het oma, oh, ik moet ook nog wat voor open doen. En ik moet dat doen. Ik moet met opa naar het ziekenhuis. Ik moet met oma naar het ziekenhuis. Dus ze had geen tijd meer voor ons. Nee. nee, nee. En wat is daar nu in veranderd? Nou, we hebben haar daar toen mee geconfronteerd. En, uh, want we hebben ook tegen haar gezegd, je gaat ons kwijtraken als je zo doorgaat. En dat is bij haar een lichtpunt geweest, uh, een spiegel. En uh, vanaf dat moment is er zorg ingeroepen. En uh, is het eigenlijk weer goed gegaan. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet zo van het ene moment op het andere natuurlijk. Maar um, het heeft mij wel doen realiseren dat ik bewust moet zijn met wat ik doe. En dat het natuurlijk prachtig is uh, wat wij doen. En dat we daar ook allemaal heel gelukkig uh, mee zijn dat we dat kunnen doen... Maar dat het ja, wel vol te houden moet zijn. Ja, ja, ja. Zijn er mensen bij jou in de omgeving die eh, ook aan kangeroe wonen doen? Nee. Waar je dan af en toe mee kon sparren? Nee. Nee. Nee. Nee. Ik heb uh, vanuit mijn professie uh, een, een cliënt die bij zijn dochter woont. Maar die woont eigenlijk in, in de schuur, zeg maar, in de tuin. Maar dat, dat ja, daar praat ik eigenlijk niet over. Uh. Nee. Dus professie en mijn privé. Dus nee. nee. Zou je het wel prettig vinden om met iemand daar af en toe, of misschien in het verleden? Um... Ja, weet ik eigenlijk niet. Of dat ik echt met, met lotgenoten daarover zou willen praten. Wellicht wel, ja. Ja, ja. Het, ja, sorry. het kan verhelderend werken misschien in sommige opzichten. Zo van, goh, hè, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Wij lopen hier tegenaan. Dat je van elkaar een beetje tips en tops kan krijgen. Ja, ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het af en toe best wel eenzaam is. omdat het, nou, het is een last. Het is ook heel mooi wat je vertelde, maar het kan ook zwaar zijn. Ja. En dan om iemand te spreken die nou, in hetzelfde schuitje misschien was zit... of iets vergelijkbaars. Teersa, ken jij mensen om je heen bij wie opa en oma in huis wonen? Nee. Niemand. Ook niet. Nee. Nee. Nee. nee, we horen het toch uh, dan weinig in Nederland, hè? Ja. ja. ja. ja. Heel veel mensen ja. zeggen ook tegen ons van... Uh, dat zou ik nou nooit doen. Ik zou er niet aan moeten denken om met mijn ouders of opa en oma in één huis te wonen. Nee. Maar misschien komt het meer voordat je denkt, want je hebt geen lotgenotencontact. Nee, ook dat niet. En dus... ik denk ook, weet, weet je, ik denk dat het wel voorkomt, maar meer in de zin van... Uh, op de Veluwe, weet ik, staan veel boerderijen... Uh, waar ze een groot erf hebben. En daar zetten ze dan een, een apart huisje op voor... opa en oma, vader en moeder. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het veel meer voorkomt. Alleen zo dichtbij als, als hoe wij leven... ja, dat, dat, dat zie ik niet, nee. nee. nee. nee. We praten er zometeen over verder, over alternatieve woonvormen... en het kangaroewoon, wonen maar